Michel Koenen met het NOS-journaal. De tanker die vanochtend op de Noordzee voor de Engelse kust... een aanvaring had met een vrachtschip, lekt kerosine. Dat zegt een van de eigenaren. Door de botsing zou een tank zijn gescheurd. Alle 37 opvarenden van de schepen zijn naar land gebracht. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Beide schepen vlogen na de aanvaring in brand. Het ongeluk gebeurde op zo'n 10 kilometer voor de Engelse kust. In 2023 groeide het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven niet meer. Dat blijkt uit cijfers van de Sociaal Economische Raad. In de raden van bestuur was er een kleine stijging... maar in de raden van commissarissen daalde het aandeel vrouwen juist iets. Beursgenoteerde bedrijven moeten de raad sinds drie jaar melden... hoeveel topvrouwen ze hebben en hoe ze dat doel van een derde willen bereiken. Haalt een bedrijf het quotum niet, dan staan daar geen sancties op. Het aandeel bedrijven dat de cijfers deelt is wel fors gestegen. Het Internationaal Monetair Fonds is positief over de ontwikkeling van de Surinaamse economie. Het Zuid-Amerikaanse land krijgt al vier jaar leningen in ruil voor economische hervormingen. De meeste doelstellingen zijn behaald, zegt het IMF. Zo groeit de economie en daalt de staatsschuld. En toch zijn er ook verbeterpunten, zo moet de energiesector efficiënter en transparanter worden. Het IMF wil nog één keer tientallen miljoenen lenen aan Suriname en dan het programma afronden. En Ajax-keeper Matthäus kan donderdag toch meespelen in de returnwedstrijd in de achtste finales van de Europa League. De Amsterdammers verloren de eerste wedstrijd met 1-2 en raakten de eerste keeper pas weer kwijt door een lease-blessure. Ajax had de Portugese keeper Matthäus niet ingeschreven voor de Europese wedstrijden. Maar de tweede keeper mag na een verzoek van Ajax toch in actie komen, heeft de UEFA besloten. Het weer nog vanavond meer bewolking in het noorden. Wat mist, die kan zich vannacht uitbreiden. Het koelt uiteindelijk af tot dicht bij het vriespunt. Morgen bewolkt met kans op wat lichte regen. Het wordt een gaat of acht dan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Tweede uur begonnen we met EMO. Of misschien wel Molina. Mila Mivida, zo heet het uh, nummer. En het is een beetje dance. In uur nummer 2 gaan we verder met bijvoorbeeld de publiekswinnaar van alle voorrondes. En dat is Waterfront... Uiteraard hoor je ze natuurlijk ook met mij in gesprek. En dat is Tim van der Lans. Daarachter zit dan de winnaar van de eerste voorronde. En dat is dus die oude bekende die wij vorige week in de studio hebben gehad. Tijdens 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. En dat is Koos. Ook met het interview wat we op die avond hebben opgenomen. Some Rexville bothering from yesterday. Don't you break my heart twice, and don't leave it bleeding, your little heart full of lies and the carelessly feeding my ever-loving mind. I bet you don't believe in all the feelings on my side, so go on and break mine. Break my heart twice. I remember the morning you told me you have doubts. I'm Since then, what?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 you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 Said songs to welcome self biddy then I carried the feeling on my shoulders. I pray for rain on the sunny days to elevate. To you realize that it's actually Just thread the ties me to Laatste nummer. Ah, dank voor het luisteren. But I'm losing me instead Time is taking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 aankondigen als het nieuwe EP'tje eraan komt. En dat komt sneller dan je denkt, het, uh, ja, dat is het. En tot zover was dat Koos die je hebt uh, kunnen horen. En vorige week zat ze bij ons in de studio voor een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf editie. Overigens, daarvoor hoorde je Waterfront en ook met Tim van der Lans had hij een gesprek. Het uur sluiten we af met een nieuw bakkenband uit Amsterdam... We hebben ze al eens eerder laten horen in een van de uitzendingen. En het is Barency en Private Beaches. L'uomo era soltanto un numero. la matricola 7047 47 in een squallida cella del carcere di Tulia. In mighty dream I fly, deny the drunken night. I don't know where you're off to again I don't know.